Vijf uur, Lot Lewin met het NOS Journaal.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 en vrouwenbesnijdenis. Het ongebruikelijke DNA-onderzoek naar de Golden State Killer... leidde in eerste instantie naar een onschuldig persoon. Eerder deze week werd bekend dat de politie in Amerika... de verdachte op het spoor kwam via een website die DNA-testen aanbiedt. De politie stuurde DNA op dat bij het moordonderzoek was gevonden. Aanvankelijk kreeg de politie zo een 73-jarige man... uit een bejaardenhuis op het oog... Maar na verder onderzoek is een oud-politieman opgepakt. Hij wordt verdacht van het plegen van dertien moorden op meisjes en vrouwen... en tientallen verkrachtingen in de jaren zeventig en 80. Een mogelijke handlanger van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo zit vast op Curaçao. Hij wordt ervan verdacht dat hij jarenlang cocaïne naar de VS heeft gesmokkeld. De Amerikanen hadden gevraagd om zijn arrestatie. Het gaat om een man uit Canada. Toen hij in januari naar Curaçao vloog, werd hij meteen gearresteerd. Curaçao heeft via Nederland een uitleveringsverdrag met de VS. Schrijver Arnon Grunberg verdwijnt van de voorpagina van de Volkskrant. Hij stopt met de voetnoot. Een rubriek waarvoor hij acht jaar lang elke dag een stukje schreef zonder ooit een dag over te slaan. Op woensdag 16 mei verschijnt de laatste voetnoot. Het weer dan nog, het is bewolkt met lichte kans, kans op lichte regen. In de ochtend vooral in de westelijke helft van het land en later ook verder landinwaarts. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Risa Goedemorgen welkom in een nieuwe Risa. Welkom in een nieuwe dag. Of misschien ben je, ben je helemaal niet in een nieuwe dag. Ben je nog gewoon die hele dag aan het doortrekken. Heb je keihard Koningsdag gevierd. En dacht je, nou dat ga ik eens eventjes doordoen. Door uh, te luisteren naar Risa. Ben je onderweg naar huis, wie weet. Laat even weten via de Radio 1 app. Ik heb een uh, heel vol programma voor je. Ik heb twee nieuwe zangeressen. Die het allebei heel erg goed doen. En uh, ook samen op een schrijverskamp terecht zijn gekomen. Maar ook onder andere in Amerika terecht kunnen. Daarnaast willen we van jou weten. Hoe erg waardeer jij de koning? Heb je zoiets van... Maar ja, dat is toch wel een mannetje. Of zeg je nou, ga mijn een portie maar een Laat het weten via de Radio 1-heb. En uh, onze redacteur Simone is voor jou de straat opgegaan... om te peilen onder de dronken lorries... hoe zij nou precies over de koning vinden. Maar voor nu... genoeg praat, tijd voor een plaat. Get enough and I just can't get enough You're like an angel between us you were like my best friend <laughs> the one i used to run and talk to when me and my girl was having problems That's right. you used to say it'll be okay uh -huh. suggest little nice things i should do uh -huh. and when i go home at night and lay my head down all i seem to think about was you and how you make me want to be the one i'm waiting for moving a new relationship with you oh, this what you do. You make me, you make me you mm -hmm. the one I'm with This mm -hmm. relationship with you mm -hmm. This is what you do you on, on, I don't even know the things That come along with You make me, you make me Yeah, what's bad Is you're the one that hooked us up Knowing it should been you uh -huh. What's sad is that I love her But I'm falling for you uh -huh. What should I do, should I Tell my baby bye-bye uh -huh. Should I Do exactly what I feel inside Cause I, I don't go. wanna go Don't oh, need to stay it's But it's right. I really need to get it together maybe wanna leave. Oh baby with you Say what you do Think about a ring oh, De eerste keer dat we goed en wel van Asher hoorden... You make me wanna. Toen wilde hij uh, blijkbaar bij zijn ene vriendin weg... voor een ander te kiezen. Later gebeurde dat ook echt. Uh, hij had een relatie, hij was getrouwd... en toen besloot hij om een nieuwe vrouw te nemen. En die nieuwe vrouw die is hij ondertussen ook kwijt... omdat hij uh, onder andere STD's, oftewel uh, SOAS, thuisbracht. Ja, dat is nooit een goed idee. Tenminste, ik weet, ik weet niet of het alleen daarom ging. Hoor. Misschien was hij wel gewoon uh, niet meer zo aardig. Of misschien vonden ze elkaar niet aardig, weet ik veel. In ieder geval... Uh, het is hem gelukt. Uh, hij is de ene kwijtgeraakt aan en de ander. Maar goed, als je hoeft nooit lang te wachten natuurlijk op een nieuwe vrouw. Je luistert naar Risa. En uh, in de studio heb ik twee dames. De ene heet Sofia Ayana. Goedemorgen. Goedemorgen. En de andere heet Suzanne H. Hi. Waarom heb je gekozen voor de naam Suzanne H. als artiestenaam? Um, nou, ik ben begonnen op YouTube. En eigenlijk was het destijds gewoon dat ik mijn Eigen naam gebruikte, maar mijn achternaam was te moeilijk voor het Engels. Oké, okay. dus zo werd het gewoon de H. Oh, het is niet uh, dat je criminele intenties nee. hebt, uh, <laughs> nou, dan zijn ze daar alvast nee, aan Nee, dat gewend. gelukkig niet. <laughs> Sophia Ayana, yes. um, ik hoor de laatste tijd veel van je. Onder andere mijn collega op Phonics, uh, die uh, heeft je geïnterviewd, en je mm. doet ook best wel hele opmerkelijke samenwerkingen. Ik heb hier toevallig een Iets waar je over praat? Uh, ik heb verschillende studio's gedaan... met hele artiesten, Tiny Temper uh, hebben hebben een paar liedjes meegemaakt. Zijn nog niet uit. Ik hoop dat die nog uitkomen. Gaat het uitkomen? Uh, nee. Oh. <laughs> maar ja, goed, Tiny Temper is het ook niet de minste gerings. Hoe kwam je daar terecht? Wow. Ja, dat is alweer twee jaar geleden. Ik denk dat het via mijn publisher kwam. Of ja. via, nee, mijn manager eigenlijk, Bobby Sukrai mm -hmm. En uh, Jack Sharack zat met Tiny toen in de studio. Ah. En ik werkte toen veel met Jack. Hij heeft ook mijn eerste single geproduceerd. En toen uh, belde hij ons op van... Maar ja, die is nu is natuurlijk zo beroemd, die is niet meer bereikbaar. Oh, jawel hoor. Oh, jawel, ja. ja, ja wel. Gelukkig wel. <laughs> Hebben jullie uh, een beetje Koningsdag kunnen vieren? Nou, ik heb super last van hooikoort. En oh. uh, ik heb wel door de stad gelopen. En toen kwam ik in de, in de Jordaan. En toen dacht ik, nee, klaar. Ja, nee, dat heb of. ik ook altijd bij de Jordaan. <laughs> Susan? Uh, ik heb echt niks gedaan. Ik ben Helemaal alleen naar niks. de IKEA geweest. En uh, dat was naar het. Naar de IKEA? Ja. Maar daar hadden ze geen vrijmarkt, denk ik. Nee, nee. Alleen... Uh, Billy dingen en kasten. ik krijg nooit genoeg van Billy's. <laughs> uh, maar dan heb ik het over andere Billy's. Hey, uh, je bent uh, welkom bij Risa. Ik heb twee belangrijke regels. Het eerste is dat uh, mocht, mocht er een toverwoord vallen, dan moet je eventjes dobbelen en dan vraag jij je af wat een toverwoord is. Toverwoord dat is een uh, woord waarvan de redactie denkt: ja, als je met die twee praat, dan kan het zomaar zijn dat dat woord voorbij komt. Als dat zo is, dan hoor je dit: Toverwoord. En dat betekent dat er eventjes gedobbeld moet worden. Dan ga je iets uit de digitale kluis onlakken. Het tweede is dat mijn regisseur voor jullie een item heeft meegebracht. Ja? Vertel, wat heb je in je handen gedrukt gekregen? Een uh, ibuprofen. Een ibuprofen. En dat is omdat... Dat weet ik niet. Nou, dat is een goede vraag. Uh, dat is omdat veel mensen natuurlijk uh, last van koppijn hebben op dit moment, omdat ze iets te ver <laughs> zijn gegaan. Telefoon! Telefoon uh, met uh, Koningsdag. Aan de telefoon heb ik Maaike de Reuver. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, mensen gaan iets te ver met Koningsdag. Lekker doorsuipen en uh, ja, volgende dag hoofdpijn. Eh, uh, ja. Hè? Ja, daar ja, al denk ik dat de mensen die, die echt heel goed hoofdpijn hebben, dat die nu nog nu niet wakker zijn hoor. Nee, die die, die, liggen, die rollen nu misschien pas het bed in. Maar wij dachten van jij bent natuurlijk van ja, de Food Inspiration. Dus we dachten, misschien heb jij uh, goede tips om, uh, om die hoofdpijn te vermijden. Uh, ja al is natuurlijk de allerbeste tip is wel gewoon uh, uh, ja of nu of niet in je bed liggen of uh, uh, toch iets minder drinken iets minder drinken ja oké okay. dat is tip nummer één ja, ja ja ja ja maar goed als je dan inderdaad als je dan toch uh, als je dan toch gedronken hebt dan uh, um, zijn er wel een aantal tips ja, uh, uh, hoe je kan zorgen dat je dan toch iets minder uh, uh, een vervelende dag hebt de volgende dag als het ware. Oké, okay, vertel. Dat ga je met tip nummer 1. Uh, tip nummer 1 is ontbijten met een boterham met honing. Wat de met, uh, met honing? Met honing, ja, okay, inderdaad. Ja, volgens wetenschappers van het uh, uh, Britse Royal Society of Chemistry. Uh, die zeggen dat de fructose in honing zorgt dat uh, de alcohol in je lichaam sneller afbreekt uh, ja, door die honing te eten. Oké, okay. oh dat wist ik helemaal niet. Dat is wel heel lekker, dat is wel een lekkere manier om uh, van je hoofdpaar af te komen. Ja toch? Ja, ja klinkt ja, heel ja, goed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, en als je... Ook de... natuurlijk het het, uh, het ja. helemaal dat dat, dat iedereen die wel geblokken heeft, okay. want als je te veel alcohol brengt, dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk al die gifstoffen uit alcohol uit je lichaam uh, uh, haalt als het ware. Ja. Uh, en dat, dat, dat betekent um, onder andere dus dat je, nou ja dat, dat, dat is eigenlijk ook bekend, maar dat je uh, een vochttekort hebt in je lichaam, dus dat je moet zorgen dat je zoveel mogelijk water drinkt of andere dingen drinkt waardoor ja, je dus dat vochttekort weer veel. Dat deed ik altijd veel. toen ik nog dronk, toen, dan, dan, dan vlak voordat ik helemaal knock-out in bed belandde, nam ik echt drie liter water en de volgende dag ja. heb ik nooit hoofdpijn gehad. Ja, nee, het precies. Ja. Dus dat blijft nog steeds een goede. Heb, heb je ook een tip waarvan je zegt van nou, veel mensen zouden dat nooit geloven, maar dat werkt echt? Uh, nou, mijn oma is wel altijd een uh, soort gember met knoflook. Oké. Okay. Ja, uh, yeah. yeah. gewoon niet zo lekker. En ik hoorde uh, iets over sporten. Andere ja, ja, ja, sporten, ja goed, of je dan zin hebt, dat weet ik niet, maar <laughs> stappen. Mm -hmm. uh, maar doordat je gaat sporten, dan zorgt het wel dat je lichaam, ja, als daar een soort van aangaat ...en dat je bloedcirculatie sneller gaat, en daardoor uh, heb je een snellere afval van je gidsstoffen, en dus van de alcohol. Ja. Dus dat helpt wel. Dus uh, sporten zou ook nog helpen. Helpt wel, ja. Een onderzoek, uh, ander onderzoek die zegt dat uh, asperges ook heel goed zijn. Asperges? Ja, onderzoek uit, uit Korea die ontdekte dat uh, de mineralen in asperges die, uh, die beschermen eigenlijk je, uh, je levenscellen tegen giftige stoffen. Oké. Okay. En die zorgen ervoor dat we sneller die, die stoffen uh, afvoeren. Dus eigenlijk moet je dan wel, ja, dat ben je vandaag al te laat. Maar ja. als je dus van tevoren asperges eet, dan uh, schijnt je kater minder erg te zijn. Ja, oké. Okay. Het is alleen iets slechter voor je portemonnee, want de species zijn niet te betalen. Dus, uh, uh, nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Water is misschien een goedkopere oplossing en een species een lekkerdere. Uh, ja. Ja, ja, ja. Mike, ga je ja? Weer... ja, wat wou je nog zeggen? En er, is nog, er is nog een ander onderzoek, dat komt uit Australië. Oh, oké. Okay. En uh, die zeggen dat het eten van een peer uh, die kater kan voorkomen. Een peer? Ja, een okay. peer, ja, okay. ja. Ja, dat de stoffen in die peer. Die zorgen ervoor dat die alcoholafbraak, uh, uh, dat die eigenlijk versnelt. Ja. Maar, dat gaat wel over een peer. <laughs> dat is dan weer jammer. Je ja, alleen een Australië te verkrijgen, niet in Nederland. Alleen een peer, dat was waarschijnlijk een hele toffe peer. Nou, uh... ja, Ik denk het wel. Ja. <laughs> Goed, nou, ik, ik denk in ieder geval dat we genoeg tips hebben om, uh, om volgende Koningsdag uh, heel uh, ja, precies, uit, uit te blijven. Ja, <laughs> of, uh, nou ja, er komt natuurlijk 5 mei-viering aan. Dan weet je in ieder geval hoe je die kater, enorme kater, kan vermijden. Dan heb ik aan jou nog één vraag, Maaike. Zeg je, doe mij maar lekker uh, jaren 80 zinpop? Of zeg je, geef mij maar. Begin, eind jaren 90, begin 2000, eh. Uh, ja, wat is het? Kid Pop. Oh, die tweede? Die tweede? Dat is een beetje mijn tijd, hè? Ja ja. ja, ja, ja. Dan heb ik voor jou uh, Hansen. Mbap! Yes. Van Hansen. Je weet het niet, tenminste, volgens hem. Hey, uh, je hebt natuurlijk uitgebreid Koningsdag gevierd. En dat, uh, is Er zijn eigenlijk heel weinig mensen die het verschrikkelijk vinden om Koningsdag te vieren. Hè? Uh, ja, ik ben zelf niet heel erg van onder de mensen, maar ik vind het wel een leuk lekker een vrije dag en dan uh, toch eventjes lekker een tompoes naar binnen je jassen. Maar we vroegen ons af wat je van de koning vindt. Simone zocht het uit. <middels> De dag van de koning is aangebroken. Maar wat zijn de meningen over deze man? Onze Willem Alexander. Wat vinden jullie van de koning? <lacht> <lacht> nou, vandaag vinden we hem helemaal geweldig, want het vierde feest. <lacht> en morgen, morgen ook. Ja, het is een beetje stijf ark. Wat zou je hem aanraden om te doen? Wat Argentijns zou worden. Maar hoe Argentiniëns kun je zijn met een Argentijnse vrouw? Dat hey, weet ik niet. We hebben tachtig jaar tegen die Spanjaarden gevochten. Ja. En dan gaat hij lopen met een Spaans talig wijf. Ja. Ik bedoel, dat, dat, vind ik lands, het dat is landsverraad, is dat? Slimman. <laughs> slim e een eindbaas vind ik het niet. Maar je zou maar geboren zijn met zo'n taak. Nee, ik heb het een beetje met hem te doen. Nee, ik vind, ik, vind, ik vind de koning, eerlijk gezegd, een beetje een ongemakkelijke man. Ik vind het instituut een beetje ouderwets. En ik zou graag pleiten voor een republiek. Je leest en, en je hoort wel wat over die gozer, maar... Ja, ik, ken hem, ik ken hem niet persoonlijk. Dus ja, kijk, als hij goede ja. dingen doet... en vanuit de monarchie en vanuit van handelverdragen... En, en... Uh, hij is een visitekaartje voor Nederland. Nou, prima. Bier! <laughs> nee, het, ik vind het eerlijk gezegd onnodig eigenlijk. Hij krijgt zoveel geld, dat vind, dat vind ik onnodig eerlijk gezegd. Maar... We hebben wel een goede vertegenwoordiger. Maar Koning is wel belangrijk, dus laten we maar lekker koning zijn. Want we hebben lekker koningsnacht, koningsnacht koningsdag. Kunnen ervan genieten. Gewoon feesten. Gewoon feesten. Gewoon feesten. Wat doen jullie vanavond? Bier! Ja, daar ging het eigenlijk uh, Allemaal om gewoon lekker dronken worden, tenminste. Ik denk dat dat voor het grootste deel van de uh, mensen die vandaag gevierd hebben... of vannacht gevierd hebben, uh, dat het daarom ging. Bieren. En een hele goedkope troep verzamelen. Een goedkope troep die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Of Zoals Joep van het Hek het ooit zei... Uh, Koningsdag kopen mensen troep van andere mensen... die ze op zolder hadden liggen... om het daarna zelf op zolder te leggen. Zoiets, die trant. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik twee dames die een muzikaal furoren maken. De een heet Sofia Ayana en de andere heet Susan. Haha, dat is geen crimineel. Maar uh, ze is wel crimineel goed. Tenminste, dat heb ik dan gehoord. Dat gaat ze straks aan je bewijzen. Maar ik ga eerst even met Ayana praten. Ayana, we hebben het net Even gehad over uh, ja, hoe je zo met een uh, hele grote muzikant... ineens in de studio terechtkomt. Maar dat is ergens begonnen. Waar is uh, jouw lust voor muziek begonnen? Oeh. Um, nou ja, mijn lust voor muziek is er altijd, denk ik, geweest. Ja. Mijn vader kwam altijd thuis met alle popcd's die er waren. Oké. Okay. En een van de eerste waarmee ik in aanraking kwam... was die van Shakira en J-Lo. Oh. Dus ik weet niet, dat luisterde ik gewoon altijd. En eigenlijk pas toen ik... 17, 16 was zo, ging ik echt zingen zelf. Dat ja. is wel een laat bloeier. En werd je daarin meteen gesteund door je ouders? Nee. Nee? Nee, nee. Mijn vader die is, die komt uit uh, Ethiopië okay. en die heeft echt, uh, ja, die heeft wel gestudeerd, maar die heeft nooit zo'n kans gehad als ik. En ik deed heel goed op school. Dus ja. ik was echt zo, uh, ja, mijn dochter gaat het maken. En, uh, Wat hadden ze in gedachten voor je? Uh, ja, rechten. Rechten. rechten. Goede ja. studie hoor. Ja, dat wilde ik dus ook wel gaan doen. Maar? Maar ja, mijn hart zei wel van... ja, probeer het nou gewoon, weet je wel... neem gewoon een tussenjaar. Oh ja, dat tussenjaar, ja, <laughs> Die ja. heb ik nog steeds. Oh, aan. die is gevaarlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar toen ben je muziek gaan maken. Ja. En wat zeiden je ouders in het begin? Ja, mijn moeder vond het wel... die gaf me wel gewoon een kans. Mijn mm -hmm. vader, die was, was hem, ja, destijds al in Ethiopië. Maar die vond het wel echt heel, heel erg. Ja, je zegt destijds al ja, al in Ethiopië. Ja, die is, uh, hij is uh, verhuisd okay. eigenlijk. Hij is naar een medische kliniek uh, gestart. Dat okay. was zijn droom. Ja. Dus dat droom heb ik echt van hem. Ja. En uh, ja, sindsdien woont hij daar. En, en ga je daar, uh, daar regelmatig op bezoek? Ja, ik ga over twee weken weer. Over twee weken? Dus ja, super zin en, en wat is nou het eerste wat je doet als je in Ethiopië bent? Eten. Eten, ja. Mm Heb -hmm. je ja, wel eens altijd... Ethiopisch gegeten? Nee, nee, maar het is vooral... Ja, ik ken dat. Als je, dan, als je bepaalde landen hebt waar je vaker komt... Mm -hmm. dan zit je in je hoofd al van... oh, ik moet nog naar dat restaurant of ik moet dat yeah. gerecht moet ik eten. Yep. En daarna ga je pas denken aan mensen waar je van houdt. <laughs> <laughs> De meeste dat oh ik altijd. Oké, okay, uh, maar uh, is hij nu wel wat meer supporter van je muziek? Ja, ja, hij is heel supportive. Het ja? heeft gewoon... Ik snap het ook wel. Je moet niet verwachten dat mensen in je geloven of onvoorwaardelijk... zonder dat ze iets hebben gezien of gehoord. Mm -hmm. Zodra er iets uitkwam ja, en, uh, en dat hij echt iets zag. Dat hij zag dat ik op tv was en zo. En toen, uh, toen switchte er wel wat in zijn hoofd. En wat hij is heb, echt super trots. Wat heb je van hem geleerd? Ik heb dus echt van hem geleerd dat je, als je iets in je hoofd hebt... dat je er achteraan moet gaan wat mensen ook zeggen. Dus het was heel tegenstrijdig dat ik van hem zo die klap kreeg: van... waarom doe je dit? Terwijl hij ja. weet dat ik, dat ik het moest doen. Ja. ja, dus dat heb ik echt van hem geleerd. En doorzetten. van je moeder? Of, uh, ja. Van mijn moeder heb ik heel veel geleerd. Echt, ik weet niet. En de belangrijkste les? Ja, ik gooi hem echt zo onverwachts op je. Hè? Dat ook, moet ik ook niet doen, natuurlijk, eigenlijk. Dat je gastvrij moet zijn. Gastvrij? Ja. Ja, is, het zo, is ja, ze, ja. altijd iedereen welkom? Altijd. Wat fijn, hè, zulke mensen? Ja, ja dat hoor ik wel echt van haar leuk. En zit ze nu ook te luisteren, of zeg je van... Nou, nee. Nee, die denkt, ik ga, dat zoek er wel op op je internet, ik ga lekker door ja, slapen. Ja, dat gaat ze ook wel doen, ja. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik heb hier een uh, track van je, If I had Your Love. Zit daar nog een uh, cool. explanation bij, of zeg je van, gewoon draaien? Ja, nou, die betekent heel veel voor me. Oh, ja, want? zeker. Nou, dat is mijn eerste single. Dat is mijn eerste first baby. Die mm. heb ik uh, geschreven samen met Leon en Robin. Yeah. En het was een dag voor mijn verjaardag. En het liedje is nooit echt voor mij geschreven. Het was gewoon een hele chille sessie. En uh, toen ik thuis kwam, ja, ik voelde hem heel erg. En ik dacht, wow, misschien is dit wel uh, ja, mijn eerste single. Nou, gaan we naar nou luisteren. Yeah. If I had your love. Thanks. hey, hey. They say there's no mountain high enough to keep us apart if it's really love. ...van het conceptalbum The Wall. Pink Floyd, Young Lust, je luistert naar Risa. In de studio heb ik twee dames. Sofia Ayana en Suzanne H. Susan H was er helemaal niet zo veel aan het woord geweest. Nou, gaan we even goedmaken hier zo. Ik zag jou lekker op een gitaar pingelen in, mm -hmm. de, in de andere studio. Dus je bent een gitariste? Uh, ja, ik ben eigenlijk... Um... Toen ik heel jong was, begonnen met gitaar spelen maar ik vond het altijd heel stom. En uh, die lessen vond ik helemaal niks, dus eigenlijk heel snel gestopt. Maar oh, ja, toen okay. had ik uh, nog een gitaar natuurlijk. Ja. Toen denk ik een beetje rond mijn zestiende ben ik dat weer gaan oppakken. Met uh, zingen erbij, dus uh, ja, sindsdien doe ik dat beide. En je hebt uh, net je uh, eerste single uit, als ik het ja. goed heb. Ja, helemaal ga ja, je Een stu vijder. stukje ga ik ervan uh, draaien. Maar goed, dat is een single en je bent eigenlijk vooral bekend geworden met koffers. Ja, klopt. Hoe is dat ik, uh, zo gebeurd? Ja, ik deed eigenlijk mee aan een wedstrijd van Little Mix mm -hmm. uit uh, Groot-Brittannië. Mm -hmm. En um, ja, die hadden mijn koffer toen opgepakt en uh, op hun Facebook en uh, andere social media geplaatst. Ja. En uh, ja, toen kreeg ik gelijk wel wat abonnees op YouTube en toen zeiden mensen van nou, nah, verder gaan. En uh, ik vond het eigenlijk best wel eng, want ik zong nooit en het was echt de eerste keer dat ik zoiets deed, maar... Uh, ja, dat vond ik toch wel heel leuk. Dus dan ben ik daarmee verder gegaan. En is dat, is dat dan iets waar je, uh, wat je tegenwoordig nodig hebt om bekendheid te bereiken, denk je? Ik denk dat het wel lastig is om zomaar zeg maar, te beginnen. Ik denk wel echt dat je wat nodig hebt. Dus voor ja. mij is het echt een goede opstap Dat is geweest. voor jou echt jouw hendel? Ja, inderdaad. Okay. En uh, nu gaat dat natuurlijk gebeuren, want je, je eerste single is uit. Ja. Gaat het natuurlijk gebeuren dat er ook mensen koffers van jou gaan maken? Dat zou heel erg leuk zijn, ja. Ja? <laughs> ja, En zeker. Wat, wat, wat voor koffers zou je nou echt heel erg leuk vinden... om te horen van jouw muziek? Um, nou, maakt mij niet uit. Ik vind, zeg maar, als het al gebeurt... zou het natuurlijk al super tof zijn. Dus, een stevige uh, hardrock versie. Ja, alles kan toch? <laughs> wat voor muziek luister je zelf op je kamer? Uh, pop, altijd pop, ja. Ja, en wat yeah. zijn dan voor jou dan de, de helden? Um, nou, ik vind tegenwoordig Sigrid bijvoorbeeld heel leuk. Yeah. Ik vind het heel tof als uh, artiesten zelf hun muziek schrijven en maken... En, uh, ja, dat doet zij heel veel. Dus dat vind ik wel heel tof om naar te luisteren. Oké. Okay. Ik heb hier ook nog een koffer van jou liggen. Uh, Even kijken. Bye bye. Ja. Ik Wat ja. zal ik nou zeggen? Nergens, wat knoopt mich angst? Ik ben een sage, weil ik mich toch niet trouw. Mijn Gottes is werten, look, het komt niets raars. Wat wist hier daarvan? Het zei thuis een sage. En nu hoor ik dat, maar heb ik ja. ondertussen ook begrepen van de reactie dat je eigenlijk helemaal geen Duits spreekt. Nee, Hoe heb je dit uh, gedaan? Ja, dit was op de middelbare school, dat ik ja. toen nog. En ik had wel Duitse les. Ja. Maar ja, ik, voor de les kan ik helemaal geen Duits. Nu zou ik het al helemaal niet meer kunnen. Ja. En, uh, maar ik luisterde wel veel uh, Duitse artiesten. vond ik wel heel leuk. Toen dacht ik, nou, waarom niet een keer proberen? En uh, ja, toch gedaan. Het werd heel goed uh, ontvangen. Dus toen ben ik daarmee verder gegaan ook. En toen ben je net als uh, Sophia gewoon meteen gestopt met uh, studeren. Nou, nee, dat niet. Nee, ik, uh, nee, ik studeer diergeneeskunde. Oh, dierengeneeskunde. Ja. Kijk, dat kan ook, hè, Sophia? Je hoeft niet meteen alles Het gewoon weg nog. te gooien voor... Hem. Het ja. Oké, okay, dierengeneeskunde. Ja. Vind je leuk, uh, KVS opsnijden? Nou ja, dat uh, doen we niet dagelijks, gelukkig. maar. Um, okay. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, nee, ik, cool. ik, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb dus ook wel eens gedacht van... Uh, kavia's opsnijden. Nee, uh, oh. <laughs> nee, helemaal nooit. Ik, ik, ik, mijn, mijn, tussendoor, mijn zus die had dus een kavia. En daar is mijn moeder ooit op gaan zitten. Wow. Ja, ja, ja, ja die was meteen dood. Oh, jee ja, en het ironische, oh, okay. hij heette Lucky. Nou goed. oh Zomaar <laughs> <laughs> kom ik hier in één mee. Oké, okay, maar goed. Dus je hebt wel zoiets van, dat valt goed te combineren. Ja, ja, het is wel lastig. Het is uh, mm -hmm. een drukke studie. En uh, ja, muziek, dat kost natuurlijk ook wel tijd. Maar tot nu toe gaat het goed. En ik vind het ook leuk om gewoon echt bezig te zijn altijd. Ja, want jullie zitten dan zelf ook nog bij hetzelfde label. Ja. Mm -hmm. En jullie komen elkaar tegen op schrijverskamps. Kampen? Kamps. Yes. Schrijversbijeenkomsten. <laughs> <laughs> Kampen. <laughs> uh, um, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar? Wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n schrijversbijeenkomst? Ja, je gaat vaak... Uh, gewoon met verschillende artiesten schrijven en dan, mm -hmm. uh, ja, eigenlijk word je bij elkaar gewoon gezet soms. Mm -hmm. En dan kijk je wat eruit komt. En komen daar altijd mooie dingen uit? Of komt er ook wel eens gedrocht uit dat je denkt: nou ja. dit had ik echt. Dus het moet natuurlijk klikken en het moet net zo'n dag goed gaan. Maar uh, vaak, vaak is het wel heel leuk. Vaak is het wel heel leuk. Hey, jij gaat iets live doen hè? Yes, ik ga mijn eerste single doen. I'm ja, on fire. Ik ga eerst even deze muziek weghalen. Dan doe ik hier een microfoontje open? Dan gaan we eens eventjes uh, lekker naar jou luisteren. Hier zo live in de studio, Suzanne H. En dit is uh, haar, ja, de butsingel mag ik wel zeggen: I'm yeah. on fire. I was sitting around all day, I was sitting around all day. Waiting for your call, thinking about it all. Oh, was I just mistaken? There is that I've been taken. For you all night long Hoping you'll come along Knocking on the door Stepping on the floor This sounds that I've been craving Or oh, was I just mistaken? Then he rings me up And I hear his lies I know sometimes The hills are too steep to climb The hills are too steep to climb I'm not gonna crash, now oh, the only way is up I'm just going faster, I will never stop Can't you see I'm on fire? Can't you see I'm on fire? You've been trying to push me back But I won't be going down This ain't gonna last, darling I won't stick around Can't you see I'm on fire? Can't you see I'm on fire? I've been going out all night. I've been done super fine. I never miss a time when I got your mind Oh, I cannot believe it. The dreams that we've been dreaming. Then he rings me up and I hear his lies. I know sometimes the hills are too steep.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 This ain't gonna last, darling, I won't stick around Can't you see I'm on fire? Can't you see I'm on fire? Fire, we've been going round and round Fire, but I'm bored of all your sounds Fire, I've been heading for the lights So can you see that I'm alright?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 Can't you see I'm on fire? Can't you see I'm on fire? Sophia, Ayana en Susan H. zijn hier in de studio. Straks meer van hun. En de hielen zijn niet alleen heel erg stiep. Ze hebben ook nog ogen. I'm just tryna get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Find out I was coming. Send your friends home. Keep on tryna hide it. Just for us all Hij bracht onlangs weer een EP uit, The Weeknd. Het was zo hartverscheurend mooi dat mensen op internet zeiden... kan, uh, kan Celine Combes niet vaker zijn hard breken. Hij <laughs> was natuurlijk net Celine Combes kwijt. Die is volgens mij weer terug bij, bij Bieber. Het is een beetje, wel een beetje een heen en weer gevallen met haar. Maar goed, moet ze zelf weten. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik twee dames. Onder andere Suzanne Haas, deed net haar nieuwe single live. Heel erg mooi. En Sophia Ayana. Sophia, hoe ziet jouw zomer eruit? Um, wel, ik ga een EP uitbrengen. Oh. Vertel. En een nieuwe single. En een nieuwe single. Yes. Dus okay. dat gebeurt allemaal voor de zomer. Of nou ja, in de zomer. In de zomer? Yes. Oké. Okay, en wat, wat moet ik verwachten van de EP? Uh, het is een, soort, het is een eer, eerste indruk met mij. En uh, er komen oude nummers op. komen nieuwe nummers op. En uh, ja, ik wil gewoon echt laten zien wie ik ben. Oké. Okay. En samenwerkingen? Nee. Geen? Geen. Helemaal... Just me. Je did it all by yourself. Dat is wat je straks wil kunnen zeggen. Ik heb het niet alleen gedaan, maar ik zing het wel alleen. Oké. En je verdient straks geld alleen. Producer krijgt maar een beetje bloemen en een houdt het op. Not really. Susan, hoe ziet jouw uh, zomer eruit? Um, ja, ik kom ook uh, snel alweer met een nieuwe single en een uh, EP gaat er ook aankomen. Oh, dus jullie zijn allebei van de EP's. Wat yeah. is dat toch tegenwoordig dat er uh, vooral EP's uitkomen? Ja, yeah, ik had het er toevallig over met Daniel die hier zit. Ja, een oude bekende uit de muziekscene. Ja man, OG. Ja, echt een OG. Ja, zeker. <laughs> En hij zei van, ja, we kunnen ook gewoon een album uitbrengen. En toen zei ik van, nee, een album heb ik echt... Hij zei, misschien is het een beetje ouderwets, maar um, ik heb dat echt op een voetstuk staan. Want ik wil echt nog ja, mijn sound en mijn stijl helemaal onderzoeken. Ja. En dat ik dan echt gewoon een ziek verhaal ga vertellen. En geloof je dan ook heel erg in conceptalbums? Waarin, waarin één verhaal ja. wordt verteld door het hele album door? Ja, dat kan werken. Zoals Lemonade. Ik bedoel, dat is briljant. Alleen het hoeft niet altijd of zo. Susan, waarom een EP? Uh, ja, ik denk... Het gaat tegenwoordig zo snel ook in de muziekwereld. En ik wil gewoon... Snel laten weten wie ik ben... En wat je van me kan horen. En ik denk dat een album wel erg groot is om dat gelijk te doen. Oké, okay. dus omdat het is een toverwoord gevallen. betekent dat je eventjes moet gaan dobbelen... Met uh, de dobbelstenen die bij een van jullie... In een bakje voor jullie moeten staan. Ja, we gaan maar even dobbelen. dobbelen, dobbelen. Uh, twee keer zes. Twee keer zes. Gaan we even kijken wat er in de kluis zit. Ah, oké. Okay. Uh, nou, over, over muzikanten gesproken, EP'tjes gesproken. Er is vandaag een uh, nieuwe muzikant opgestaan bij de redactie, Simone heet ze. Zij kwamen namelijk achter dat er een Noors-Hollandse versie is van het Friese. Fries is natuurlijk de taal die ze spreken in. Friesland en verder Nergons En het boeit ze ook nergens. Behalve in Friesland, daar is het heel belangrijk. Maar um, toen bleek in één keer dus dat in Noord-Holland ook Fries is gesproken. In uh, 1643 is namelijk een uh, oud erotisch lied ontwikkeld. En Simone dacht: van ja, daar wil ik meer over weten. En misschien maak ik dat lied zelf wel. De week was er nieuws op het gebied van de Nederlandse taal. Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse taal aan de Universiteit van Amsterdam. Er is iets aan de hand. U heeft wat ontdekt. Ja, Friese taal in Holland. En dat is niet waar meteen iedereen het zou verwachten. Maar dat is waar, wel waar het vroeger ook gesproken werd. En vroeger hebben we het dan echt over de middeleeuwen. We wisten dat altijd wel. Maar het probleem was dat we niet echt een tekst hadden. En uh, wat voor soort tekst was ontdekt? Het was een lied, is het niet? Het is een, het is een lied. Na onderzoek heeft geconcludeerd dat dit uh, Fries uit uh, Noord-Holland moet zijn. En waar gaat het lied over? Het gaat over een afgewezen minnaar die uh, graag bij zijn uh, vriendin uh, naar binnen wil. Kweesten heette dat dan in Noord-Holland. Nou ja, volgens de ene beschrijving zaten ze dan netjes te praten... maar je kan je natuurlijk voorstellen dat er ook wel meer ja, gebeurde. Ja. Maar goed, hij staat voordat hij beschrijft staat dat voor dat huis staat. En, uh, dat, maar hij mag er niet in en dat valt hem dik tegen... want uh, hij verlangt uh, enorm vurig naar haar. Hij probeert naar buiten te lokken dat ze in ieder geval de stad ingaan. Dus kort gezegd, is eigenlijk in de, in de Noord-Hollandse versie van het Fries een ja. vrij expliciet lied gevonden... wat hint op misschien wel nou ja, een mooie zwoele zomernacht. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En daar wil ik ja. wat mee doen. Ja, dat is leuk. Ik denk dat ik wel een beetje van mijn artistieke vrijheid... gebruik ga maken, maar ik heb de ja. tekst voor me... en ik ga, ermee, uh, ik ga ermee aan de slag. Even wat autotune en een beat. <coughs> Oké, okay, gaan we. Uh, uh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Simone, sensueel voor Risa... Molle, bolle, femke. Ik word dat jak, dat het hier, Zo zeker als wie Dat jak, wie hier? Dat jak, hier? In het jak, in het jack, in het jack bij hier. Moet wie dat, dus hier? Mijn zwiekere mooie Barkley, Crazy, een raar naam eigenlijk, Grons. Zou dat eigen naam zijn geweest? Ik weet nog steeds niet. Ik ken hem al, al jaren, zijn muziek, maar ik weet nooit de, of ik zijn naam goed uitspreek. Goed, maak ik het niet uit, ja, er is toch niemand die luistert. Goed, je luisterde naar uh, Risa en uh, in de studio had ik de gast uh, Sophie, Sophie wil ik steeds zeggen, Sophia Ayana. Um, nog een laatste gedachte die mensen moeten meenemen over jou? Wow. Ja, uh, dat ik dus mijn EP ga droppen. Dat, dat je me moet checken, he? dat je me moet volgen. Waar? Everywhere, Instagram vooral. Hoe? Wat is de handle? je Sophia, Ayana. Ayana. Susan ha. Ja. Uh, ja Nog een laatste gedachte? Of zeg je vanuit, ik vind het uh, goed zo? Nou, eerste single checken op Spotify, iTunes. Uh, alles. Ja, hè? Ja. Wat een mooie single trouwens. jij wat zing jij mooi live zeg. Dank je. Kanonnen. Heerlijk. Dank je wel. Straks gaan we, gaan we praten met een acteur, maar niet zomaar een acteur. Hij kwam hier naar Nederland als vluchteling. Hij zit hier pas anderhalf jaar. En uh, nou ja, hij, hij gaat, gaat de theaters in. En hij herkent 23 volksliederen uit zijn hoofd. Dat is, uh, dat is liefde. Dat straks allemaal hier bij Riza.